7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Zware overstromingen die de afgelopen dagen vooral het zuiden van Iran teisteren, bedreigen nu ook andere delen van het land. Overal wordt gewaarschuwd voor hoogwater, ook in de hoofdstad Teheran. Bij de overstromingen zijn tot nu toe minstens 19 mensen omgekomen en meer dan 100 mensen gewond geraakt. De meeste doden vielen in de zuidelijke stad Shiraz. Op foto's is te zien hoe daar hele straten zijn veranderd in rivieren.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 Het Europees Parlement wil een einde maken aan het twee keer per jaar verzetten van de klok. Brussel wil het verzetten van de klok in 2021 afschaffen, maar het is maar de vraag of dat gaat lukken. Het onderwerp komt nu eerst aan de orde in een overleg van de Europese ministers van verkeer. En het lijkt er niet op dat die het voorstel op korte termijn zullen overnemen. Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen moeten nieuwe auto's vanaf 2022 allerlei extra veiligheidsvoorzieningen hebben. Ze moeten onder meer een alcoholslot hebben, een snelheidsbegrenzer en een systeem dat waarschuwt wanneer de bestuurder moe is of zijn mobieltje gebruikt. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het daarover eens geworden.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 Let me see you through Cause I've seen the dark side too I'm I try to hide But I can't have you We're bound to break And my hands are tied www.zfmzandvoort.nl I will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 Welkom op Politiek op Dinsdag. Vandaag met een extra uitzending... met betrekking tot de raadscommissievergadering... Formule 1. Een Formule 1 evenement biedt enorme economische kansen. De Dutch Grand Prix in Zandvoort staat garant voor wereldwijde media-exposure. In de slipscreen trekt het bezoekers en investeerders uit binnen en buiten. Die hebben we nodig... Om te zorgen dat Zandvoort ook op pole position komt als toeristische hotspot en metropoolregio. Vandaag wordt er gesproken over de bijdrage die uh, op voorstel van het College van Burgemeester en wethouders Het College vraagt of. In te stemmen met de gemeentelijke bijdrage tot maximaal 2,250 miljoen ten behoeve van F1 Zandvoort in de periode 2019 tot 2022. Een bijdrage geschiet uiteraard onder nader door het college te bepalen voor in te stemmen met maximaal 1,4 miljoen... voor de kosten in zaken extra-ambtelijke capaciteit... facilitaire voorzieningen en onvoorzien in de periode 2019-2022. En ik gediet van een half miljoen per 1 april ter beschikking te stellen... ten behoeve van de investeringen voor aanleg van minimaal één nieuwe toegangsweg naar het circuit. Kapitaallasten, circa 30.000 per jaar, afschrijving 20 dan zullen in de exploitatie worden opgenomen. Het wordt een hele spannende avond. Na deze commissievergadering gaan we verder met de raadsvergadering. Welkom hier in het uh, raadhuis van Zandvoort. Voor onze gasten, die zijn er veel, zie ik vanavond. En de commissieleden van de Raad van Zandvoort. En natuurlijk ook degene die thuis meeluisteren. Welkom bij deze ingelaste extra raadsvergadering. Commissievergadering. Commissievergadering, moet ik zeggen. Ik word onmiddellijk geholpen, gelukkig. Uh, de bedoeling is dat we zo rond kwart voor negen deze vergadering afronden. En dan zullen we aan het eind van deze raadscommissie horen... of het agendapunt uh, meegenomen gaat worden in de raadsvergadering... die vanavond om negen uur aansluitend gaat beginnen. Dus het streef is erop gericht, commissieleden... om om kwart voor negen uh, daarmee te stoppen met deze commissievergadering. Hij dient vooral deze commissievergadering om insprekers de gelegenheid te geven... Uh, ...hun zegje te doen. En daarvoor kunt u plaatsnemen zo dadelijk achter deze tafel. Uh, en natuurlijk uh, vragen van de commissieleden die er zijn. Als het gaat om het debat over politieke standpunten... Uh, ...dat zullen we dan voortzetten en vooral doen in de Raad. Laten we dat met elkaar afspreken om er op die manier mee om te gaan. Dan moet ik in eerste instantie vragen of er iemand is in de commissie die een uh, uh, mededeling heeft over een belang of een betrokkenheid bij deze, dit agendapunt. Als het niet van toepassing is, dan vraag ik u of u akkoord gaat met het vaststellen van de vergadering van deze raadscommissie. Fijn, dank u wel. Goed, dan gaan we naar punt drie van de agenda. En dat gaat over de gemeentelijke bijdrage aan de formule 1. Het college die heeft een voorstel gedaan aan de Raad hoe de gemeente een bijdrage kan leveren als op het circuit het race-evenement Formule 1 wordt gehouden. Er is ook informatie verstrekt aan de, uh, aan de Raad en daar is op een aantal onderdelen geheimhouding op gelegd. Mocht het zo zijn dat daarover gesproken gaat worden, dan zullen we dat in een besloten vergadering uh, ...verder doen. En dan zullen wij... Uh, ...naar een andere ruimte gaan in dit gebouw... ...een klein stukje lopen... ...en dan kunnen onze gasten gewoon blijven zitten. Dat hangt er dus vanaf... ...hoe het verloopt in deze vergadering... ...als het om die geheime stukken gaat. En die hebben met name... ...te maken met het financiële deel... ...waar verschillende belangen in zitten. Voordat we... ...aan de commissievergadering... ...aan de leden het woord vragen... ...komen insprekers aan het woord... Er zijn een aantal mensen die zich gemeld hebben. Uh, ik wil ze even noemen, dan weet ik in ieder geval dat die mensen er zijn. En ik koppel de vraag er nog aan of er nog andere sprekers zijn buiten. De zes die zich gemeld hebben bij de Griffie. Hier van de gemeente Zandvoort. Op het lijstje staat de heer Lammers. De heer Lammers, is die aanwezig? Ja. De heer Van Broekhoven? Aanwezig. Mevrouw Lemmens? Aanwezig. De heer Jansen, ook aanwezig. De heer Bücher? fijn. En de heer Cornelissen. Ja. Iemand namens de sportraad. En nog iemand namens de sportraad. Dat zou dan degene zijn die u namelijk niet weet. Mevrouw. Hoe is uw naam, mevrouw? Pellerin, oké. Okay. Ik zal u erbij zetten. Het is de gewoonte dat uh, voor de... Ja, meer zijn er niet, neem ik aan. Ik heb het gevraagd. Nee, u was de laatste. Dan gaan we dat met zeven insprekers doen. Uh, de gewoonte is hier in dit huis om daar drie minuten de tijd voor te nemen. En dat houden we ook in de gaten. Dat zal door mijn buurman genaamd worden, de gevier. Uh, de heer Lammers, mag ik u dan vragen om hier plaats te nemen? En u zegt je te doen? U hoort uh, Kees Metten, voorzitter van deze commissievergadering. Nou, maar even zonder krukje. Ik drok de stoppordje in, daar ben ik wel gewend. Goedenavond. Uh, nou, geweldige opkomst en uh, enorm veel belangstelling. Ik weet niet wie ik allemaal niet gesproken heb vandaag, maar de hele dag was het media. Dus het, uh, het leeft enorm. Nou goed, het, uh, het, uh, het zal u niet verbazen dat ik natuurlijk een enorme voorstander ben van, uh, van de Grand Prix uh, van Nederland in Zandvoort. Um, en ik zie het eigenlijk gewoon uh, kort samengevat als een enorme gelegenheid. Uh, natuurlijk een enorme gelegenheid voor de, de autosportliefhebbers... Uh, die natuurlijk ook Max Verstappen wel op eigen bodem uh, willen zien rijden. Maar dat spreekt voor zich. Maar ik zie het ook als een enorme gelegenheid voor uh, mensen die, die andere liefhebberijen hebben... en uh, die, die ook hun argumenten tegen de Grand Prix hebben. Voor die twee partijen zie ik het als een enorme gelegenheid. Ik denk dat het bewijs daarvan ook al een beetje geleverd is. Want u heeft zowel onze kant van het verhaal gehoord... maar met de discussie rond de Grand Prix en het voornemen van een Grand Prix... hebben we ook een heleboel partijen gehoord die daar andere ideeën over hebben. Dus die hebben wij ook een podium gegeven. En ik denk dat dat mooi is. Want we hebben het over een Grand Prix en dat is drie dagen van het jaar. Dan blijven er nog 362 dagen over waar wij het met elkaar eens moeten worden. He, dus vanuit het circuit uh, van Zandvoort willen we heel graag met die partij om de tafel. We willen weten wat stoort hun. He, inmiddels uh, de meeste van uh, die ik hier omheen zie, we hebben allemaal kinderen. En die hebben veel minder met uh, geluid en dat soort dingen dan, uh, dan onze generatie. Dus ik denk dat het ook onze sociale verplichting is om daar goed naar te luisteren. En om uh, eigenlijk een omgang met elkaar te vinden. Uh, met als doel laten we het leven zo aangenaam mogelijk voor elkaar maken. He, dus die drie dagen van het jaar, ik zou tegen de, uh, eigenlijk de, de, de, de groene partijen willen vragen... van nou, gun dat die andere uh, liefhebbers, want dat zijn er echt wel een stuk of vijf, zes miljoen in Nederland... die heel trots zijn op Max Verstappen. Ik denk dat er een enorme promotie is voor Nederland. Uh, natuurlijk voor de regio en ook Zandvoort. En een enorme gelegenheid. Want als er honderden miljoenen mensen op tv kijken naar onze mooie badplaats hebben wij een gelegenheid om gewoon hopelijk weer... die uitstraling van die moderne badplaats die wij ooit waren... die dynamische badplaats, om dat te onderschrijven. Dus ik denk dat dat, dat fantastisch zou zijn. Ik denk dat de, de, de economische voor- en nadelen die zijn genoeg besproken zijn. En ik denk dat die ook voor de hand liggen. Die zijn makkelijk te berekenen. Formule 1 Autosport is een strijd der giganten. En dat is niet alleen op het circuit, maar ook op technologisch niveau... En dan zou ik graag een onderscheid willen maken tussen incidenteel, oftewel die drie dagen van het jaar, of al die andere dagen van het jaar en waar de autofabrikanten de auto's over de hele wereld schooner aan het maken zijn. Wij rijden nu met een Grand Prix van twee uur met ongeveer de helft van de benzine, wat we ten opzichte van 30, 40 jaar geleden. Dat was de drie minuten geloof ik, laat ik ook een keer op tijd klaar zijn. Dus hartelijk dank voor uw aandacht en ik wil heel graag horen ook wat de anderen voor meningen erover hebben. Dank u. Ja, dank, dank u wel. Aflag, 14 uh, seconden heeft u nog overgehouden. Ja. Zijn er, zijn er commissieleden die een vraag hebben aan de heer Lammers? Want dan komt hij razendsnel terug, ga ik vanuit. Nee, niet. Dan wil ik vragen aan de heer uh, Van Broekhoven of hij ook plaats wil nemen en zijn zegje wil doen. Ja, beste raadsleden. Mijn naam is Van Broekhoven ik ben van de platform Rust bij de Kust. Uh, ons voornaamste doel van Rust bij de Kust, uh, lijkt me goed om dat hier nog een keer neer te zetten... is die 362 dagen per jaar, waar de heer Lammers het net over had, rustiger te krijgen. Er is 240 dagen per jaar, namelijk alle zomerdagen. Herrie, in de Duinen, bij ons in Haarlem waar ik woon, in Bloemendaal, elke dag veroorzaakt door een handjevol mensen die, een beetje, die leuke dingen aan het doen zijn voor henzelf, maar ondertussen de hele omgeving vervuilen met geluid. De Formule 1 is uh, voor ons een reden geweest om ons te verenigen in een platform. willen wij natuurlijk ook niet, want het is ook een vorm van geluidsoverlast. Maar die dagelijkse geluidsoverlast, en ik ben blij dat de heer Lammers aanbood net om daarover uh, te spreken, daar willen we met name aan gaan werken om dat flink te verminderen. Over de 4,1 miljoen. Eigenlijk is deze toezegging van de gemeente Zandvoort bijna hetzelfde als wat de premier heeft gezegd destijds, en waar toen Zandvoort heel teleurgesteld over was. Namelijk geen subsidie aan de Formule 1. Uh, alleen maar wat facilitaire uh, dingen. Overigens vinden wij dat natuurlijk niet erg, want wij, van ons hoeft die Formule 1 helemaal niet door te gaan. Dat er stukken geheim verklaard zijn, nou ja, dat kan dan. Dat er uh, financiële dingen zijn, dat maakt het niet geloofwaardiger. Maar het is wel vreemd dat die weg, waar dan een half miljoen aan besteed moet worden ons niet duidelijk is geworden uit de stukken waar die voor dient. Wij denken dat het voor veiligheid is, voor calamiteiten. Voorzieningen voor calamiteiten horen natuurlijk... door een instelling zelf te worden betaald en niet door een gemeente. Het is overheidsgeld. Je kunt wel zeggen... Uh, het is toeristenbelasting, dus de verstandsvoerders betalen het niet. Maar dan ben je toch de boel een beetje aan het misleiden. Uh, om te beginnen is die weg waar ik het net over had... komt gewoon uit de algemene middelen... En die uh, uh, toeristenbelasting en zo... die gaat maar ten dele uh, die andere kosten opbrengen... zoals er ook in de stukken staat. Welk deel staat er niet bij. Maar in ieder geval is het zo dat opbrengst van toeristenbelasting... altijd ook ten goede kan komen aan andere dingen voor de burgers van Zandvoort. En dat doet u dus niet. U kiest ervoor om dat aan een milieuvijandig evenement te besteden. Heel veel Zandvoorters zijn helemaal niet blij met de Formule 1. En dat merkt u misschien niet zo, want wij hebben gemerkt dat veel Zandvoorters daar niet eens voor uit durven komen. Men belt ons daarover, men spreekt ons daarover... maar wil zijn naam niet genoemd zien. En we hebben het zelf gemerkt. Ik, ik ben al met, ik, ik weet niet wat, bedreigd. Wij krijgen de meest verschrikkelijke shit over ons heen. Uh, zodra wij iets zeggen uh, tegen het circuit. Dus ik kan me goed voorstellen dat een inwoner van Zandvoort... zich maar een beetje rustig houdt. En die moeten dus ook meebetalen aan dat, uh, uh, die 4,1 miljoen. Een punt die haast. Waarom vandaag vijf dagen voor de wat eigenlijk de beslissingsdatum was, 31 maart. Allerlei financiële uh, verplichtingen aangaan. Een uitspraak doen over dingen waarvan je nog niet weet of ze wel doorgaan... terwijl ze over vijf dagen bekend zouden worden. Ondertussen is dan uh, verteld dat uh, de zaak nog uitgesteld wordt... en dat er geen duidelijkheid zal worden gegeven. Maar het is natuurlijk wel zo dat ondertussen de periode van uh, beslotenheid... Uh, en, en het uh, uh, uh, niet praten met anderen... Circuits voorbij is. En uh, er moet dus wel iets gebeuren, zeer binnenkort. Dat de, uh, hier nu overhaast dit wordt gedaan, terwijl in feite natuurlijk al anderhalf jaar de gelegenheid heeft bestaan om het circuit iets te bieden, duidt voor ons op paniekvoetbal. Er is dus kennelijk iets niet gelukt rond Boek, die deal. Meneer Broekhoofd, u bent over uw tijd heen. Zal ik, mag ik nog één zin zeggen? Eén zin, uh, nou, u bent ook snel, dan zal u wel snel naar de andere kant wandelen. Tenzij u nog een vraag krijgt, natuurlijk. Dat kan ik ook doen. Uh, het gaat natuurlijk over het uh, milieu. Uh, wij hopen dat die niet doorgaat. Wij krijgen signalen, onder andere van, uh, dat er dus volgende week geen beslissing zal vallen. Dat het hopelijk, uh, waarschijnlijk niet doorgaat. En dat is goed nieuws voor het milieu. En goed nieuws voor hen die nu al lijden onder de klimaatverandering. Bijvoorbeeld in Mozambique. Dank u zeer. Commissieleden die een vraag hebben. Ja, ik zie daar aan het eind. Is antwoord mevrouw Van der Velde. Ja, dank u wel. Meneer Van Broekhoven, waar ik heel erg naar, uh, ja, heel erg nieuwsgierig naar ben. Hoe lang woont u al in onze regio? 40 jaar. Dus u heeft de oude Grand Prix ook meegemaakt? Nee, niet bewust. Niet bewust. Oh. Ja, oké. Okay. Ja, dat kan. Dat kan. Oké. Okay. Dat was uw vraag. De heer, de heer Kramer van OPZ. Ja, u geeft uh, aan dat u uh, bedreigd wordt of bent. Bent. bent. Dat heeft u gisteren ook uh, verkondigd uh, voor de televisie tijdens Nieuwsuur. Als ik uh, dat uh, goed heb uh, gezien. Heeft u ooit wel eens aangifte gedaan? Jazeker. Um, overigens heb ik dat niet doorgezet. Want ik heb het idee dat zoiets weinig nut heeft. Een anonieme... Uh, Reageurder die zoiets zegt. Uh, ik heb niet het idee dat de politie daar veel mee kan. Ik heb uh, online aangifte gedaan. Daar voorlopig bij gelaten. Ik zou u toch willen aanraden om eens een keer met de burgemeester... daarover in gesprek te gaan. Dat wil ik wel doen. Ja. Dank u wel, de heer Hermse D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, meneer Van Broekhoven, dank u wel in ieder geval... voor uw toelichting en uw inspraak. Um, ik, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Um, u heeft het over 240 dagen herrie... Uh, naar ons weten uh, valt dat allemaal binnen de geluidsnormen zoals die gesteld zijn. En ook binnen de, de obda dagen zoals die uh, door de rechter zijn vastgesteld, onherroepelijk. Uh, is dat dan een interpretatie van u zelf of van de rust aan de kust? Of heeft u dit ook al uh, aankondigd aan, aan de gemeente als zodanig? Uh, nou ja, het is inderdaad uh, meestal uh, niet buiten de geluidsnormen. Daar heeft u gelijk aan. Uh, de geluidsnormen zijn namelijk enorm ruim. Hè? Het circuit mag in principe... ...heel veel lawaai maken gedurende 365 dagen per jaar. En van die 365 zijn dan nog die 12 ubo-dagen binnen. Heel, heel veel lawaai wordt worden gemaakt. Er is dus meestal geen sprake van overschrijding. Soms wel, overigens. En dat wordt dan weer niet goed gehandhaafd. Daarover zijn wij in overleg met de Omgevingsdienst Eimond. En dat moet dan ook weer via de rechter naar het schijnt. Want normale antwoorden krijgen wij daar niet. Maar wat nodig moet gebeuren is... ...die vergunning moet zodanig worden aangepast... ...dat er niet meer zoveel en zo vaak herrieken worden gemaakt. Daar gaat u overigens als gemeente over. Hè? Het is een vergunning wordt verleend door de gemeente. Dus en, en als ik zie hoe populair de, uh, het circuit hier is in Zandvoort... dan wordt het nog een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. Maar misschien kunnen we er toch uitkomen samen. Voldoende, mevrouw Cunnesen, VVD. Dank u, voorzitter. Meneer Van Broekhoven, um, u begon uw betoog dat u eigenlijk... Uh, zeg maar, meer appelleert aan de geluidsdagen zeg maar, buiten zeg maar, de eventuele Formule 1... En u uh, richt zich vervolgens eigenlijk puur alleen op de Formule 1... en waarom u niet door zou moeten gaan. Um, de heer Lammers heeft hiervoor heeft eigenlijk een oproep aan u gedaan... en heeft ook aangegeven dat er een enorme gelegenheid is... voor niet alleen de autosport, maar ook voor u als tegenstanders. En heeft eigenlijk de, de handschoen uh, gereikt... om elkaar gewoon op dat uh, moment uh, tegemoet te tre uh, treden... maar elkaar ook iets te gunnen. Uh, bent u niet bereid om die handschoen op te pakken... en op die manier het gesprek aan te gaan en ons ook op die manier de Formule 1 te gunnen? Nou, uiteraard willen wij elk gesprek wel aangaan. Overigens zijn wij niet in die uh, klankbordgroep gestapt... omdat die wordt voorgezeten door de burgemeester. En de burgemeester Dermate duidelijk zijn de voorkeur voor de karampie heeft uitgesproken... dat we van dat overleg niet veel verwachten. Maar overleg zijn we verder nooit vies van. <kliek> en dat wij het vanavond voornamelijk... dat ik het heb gehad over de Formule 1 is uiteraard... omdat het daar vanavond over gaat in uw vergadering. Uh, maar uh, zoals u zegt, het uh, belangrijkste is die uh, 362 andere dagen. En wat er bereikt kan worden om daar de overlast te verminderen, daar uh, zijn wij, wel, zijn wij uh, altijd graag uh, uh, bereid om daarover in overleg te treden. Dan... Overigens, uh, we hebben met Circuit daarover gesproken, met de directie van Circuit. En die hebben die bereidheid niet getoond om minder lawaai te gaan maken in de toekomst. Oké, okay. veel meer dan drie minuten. Vragen gesteld. Uh... Voldoende, we gaan naar de volgende spreker toe. Dat is mevrouw Lemmens. Ik moet gewoon een beetje bukken, Jan. Goedenavond allemaal. Dank jullie wel dat ik uh, hier even mag staan. Ik kan me nog heel goed herinneren dat een paar jaar geleden... Jerry Kramer het in mijn ogen toen nog een hele rare idee had... om te gaan kijken of we de Formule 1 terug konden krijgen. Uh, mijn, mijn eerste idee was, nou ja, fantastisch... maar dat is toch helemaal niet reëel. En ik denk dat heel veel mensen dat toen nog dachten. Maar er was ook meteen dat gevoel van... oh, maar, maar zou het dan echt mogelijk zijn? En daarna hebben wethouders, ambtenaren, mensen van het circuit, raadsleden... zich allemaal ingezet om te kijken of dit ook echt mogelijk is. En in mijn ogen staan we aan de vooravond van iets historisch. Niet helemaal historisch, want we hebben het dan een keer gehad. Maar dit is wel een heel bijzonder moment. Dat zeg ik als bewoner. Ik woon de toegangsweg naar het circuit... en geniet enorm van alle mensen die altijd naar het circuit toe gaan. Maar dat zeg ik vooral als directeur van Zandvoort Marketing. Wij hebben namelijk een enorme kans. En er wordt gezegd, er wordt getwijfeld... Hè, wat voor een impact heeft het op een, op een locatie als er een Formule 1 wordt gereden. En ik zie het nu al. In gesprekken die wij voeren, we doen heel veel aan acquisitie... merk ik ineens een andere vibe. Ik merk dat er partijen zijn waarmee wij praten die zeggen... oh ja, ja, oh, 2020... Ja, nee, tuurlijk doe ik in 2019 daar en daar aan mee. Omdat ze eigenlijk stiekem allemaal hopen dat ze er dan ook bij zijn in 2020. Er gaan deuren open die er al een tijdje niet open gingen. Ja, en dat is natuurlijk wat mijn werk ineens een heel stuk leuker maakt. En dan heb ik het nog niet eens over de naam Zandvoort die zo meteen overal in de wereld weer wordt genoemd. Een naam waar we een cerqui naam waar we al jaren opteren, maar waar we ook eerlijk in moeten zijn waar een bepaald gedeelte, jeugd, dat niet meer zo goed kan herinneren. Behalve als je in Zandvoort woont. Als je in Zandvoort woont, dan weet je dat, dan ben je er trots op... en dan wil je heel graag dat het weer terugkomt. En dat is dan ook wat ik, en met mij heel veel bewoners... maar ook vooral Zandvoort Marketing heel erg graag wenst. Er wordt natuurlijk wel wat verwacht. Toerisme is een hele belangrijke ader. Toeristenbelasting wordt verhoogd. Dus ik kon natuurlijk niet gewoon maar denken, oké, okay, dat is zo. Dus ik heb gesproken met hoteliers. Ik heb gesproken met de general manager van Centerparks. Verantwoordelijk voor ons grootst aantal overnachtingen. En ik vroeg hem, wat vind jij ervan? Want voor jou betekent het eigenlijk misschien wel het meest. Toen zei die Lana, wat maakt mij dat uit? Natuurlijk is het een groot bedrag. Maar Centerparks, die vaart hier ook wel bij. Ik wil niks liever dan dat de Formule 1 weer terugkomt. Hij had het hier ook graag zelf verteld, waren het niet dat hij in het buitenland is. Dus ik weet ook dat ik namens hem dit zou mogen zeggen. En zo zijn er nog veel meer collega's van hem die zeiden, ja, dit moet weer gebeuren. En natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat het niet alleen één weekend is waar Zandvoort er wel bij vaart. Het gaat om de rest van het jaar. Het gaat erom dat het hele jaar door mensen willen zeggen of zullen denken, oh ja, Zandvoort. Al is het alleen maar onbewust, omdat de naam weer constant wordt herhaald. 4,1 miljoen, ja, een heel, een heel groot bedrag. Absoluut. Maar wat daar de komende jaren weer voor terug gaat komen, dat is eigenlijk niet eens in, in geld uit te drukken. Ik, sluit hij, daarmee sluit u de ook op. Ik bij kan me. alleen maar zeggen: veel wijsheid toegewenst. En ik hoop dat jullie niet alleen mijn droom als bewoner en als liefhebber, maar vooral ook mijn werk als directeur van Zandvoort Marketing nog iets makkelijker willen maken. Fijne avond. Oh, sorry. Zijn er vragen? Niet? Nou, het is heel duidelijk geweest. Uh, dat is mooi. Aan. Uh, de heer Jansen, Stichting Duinbouw, heeft zich opgegeven. Gaat u gang als u hier bent. Ja, dank u wel, voorzitter. Graag de raadsleden. Um, Zoals u bekend is, uh, voert de Stichting Duinbouw al een jaar of 40 actie tegen het Zwier van Zandvoort. En dat doen wij vanuit de motivatie dat het uh, schadelijk is voor het duingebied, voor de omgeving en met name voor de bezoekers van het duingebied. Um, die 40 jaar actie hebben we actie gevoerd tegen het uh, Zwier van Zandvoort, maar daar zal ik het vandaag niet al te zeer over hebben, want het uh, staat niet als agendapunt op de agenda. En bovendien verwacht ik hier vanuit deze commissie daarbij een respons op. Waar ik wel de aandacht voor willen vragen, is de schade aan de natuur als gevolg van de Formule 1-races. In het voorstel van het college van BMW mis ik een actiepunt... voor het treffen van maatregelen in het duingebied rondom het circuit. De ervaring leert dat bij grootschalige evenementen als de Formule 1-race... ook de toelop naar het circuit voor mensen die geen kaartje hebben enorm kan zijn. Ze kunnen het verkeerscirculatieplan behoorlijk in de bars toch schoppen... en ze kunnen veel schade toebrengen aan het duingebied. Uit voorgaande evenementen hebben we geleerd dat die mensen gewoon een rustiger duingebied intrekken... en proberen vanuit een duintopje zicht te krijgen op de Formule 1-race... en als gevolg daarvan die duinen volledig vertrappen. Ik verwacht van de gemeente dat ze daar goede maatregelen voor neemt... en helaas zie ik er in het huidige voorstel helemaal niets over terug... en ik zie het ook niet terug in allerlei stukken die geproduceerd worden. <kliek> een tweede punt waar ik het over wil hebben... is het voorstel van BMW om vijf ton uit te trekken voor de aandacht van een extra weg... Wat die extra weg gaat worden, wordt mij niet duidelijk. Gaan we opnieuw discussie voeren over de verlengde Herman Heijermansweg door het kost kostverlorenpark? Dat lijkt me niet. Ik vind het boven niet terecht dat de gemeente die kosten voor, uh, voor die aanleg van die weg zou moeten opdraaien. We hebben het hier over een groot evenement, uh, eigenlijk een industrievestiging, die uh, extra wegen nodig heeft om een groot evenement te organiseren. Ik ben van mening dat uh, de kosten voor de aanleg van die weg dan ook voor rekening van het evenement zouden moeten komen. En niet voor rekening van de commissie uh, van de gemeente. En ik zou de commissie dan ook willen vragen om niet akkoord te gaan met dit onderdeel van het voorstel. Een derde punt betreft het voorstel van BMW om de ontwikkelingen op het gebied van de geluidreductie in de gaten te houden... en te werken aan structurele oplossingen. Een heel mooi gebaar van BMW. Ik zou er graag in gesprek gaan met dit college om daar oplossingen voor te vinden. Maar helaas zien we dit voorstel wel niet concreet uitgewerkt wat BMW er nou precies mee bedoelt. En helaas zien we ook niet dat er een budget aangekoppeld is... Um, wellicht kunnen we de koe bij de horens vatten en uh, eens gaan kijken of de huidige vergunning van uh, het circuit van Zandvoort, die al uh, behoorlijk gedateerd is en verouderd is, of niet, niet aan vernieuwing toe is. En dat koppelen aan de ingang van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2021 en gezamenlijk werken aan een nieuwe omgevingsvergunning voor het circuit van Zandvoort. We kunnen daarin voorschriften opnemen om de geluidproductie, de geluidproductie te reduceren. Voorschriften om op veel meer dagen per jaar te rijden met geluidarme auto's. En voorschriften om beter te monitoren wat voor er geproduceerd worden op het circuit. Samen kunnen we toewerken aan een duurzaam circuit van Zandvoort als BME het lef heeft om die huidige vergunning te herzien en te werken aan een nieuwe vergunning. Kort samengevat: het voorstel van de Stichting Nijmout is aan de commissie om geen instemming te geven aan de vijf ton van de aandacht van een weg, maar het geld te besteden voor een revisie van de vergunning voor het circuit van Zandvoort en samen te werken aan een duurzaam circuit van Zandvoort. Dank u wel. Zijn de leden de heer Deen van de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, de heer Jansen, u, u schetst, u voert al 40 jaar actie. We mogen u dus eigenlijk een, een professionele actievoerder noemen, denk ik. Um, heeft u ooit iets bereikt? Um, in 1985 zijn de Formule 1-races gestopt. Het hele circuit is gerenoveerd. Er zijn grote geluidwallen aangelegd. Uh, er zijn geluidbeperkende maatregelen genomen... Sindsdien is de Formule 1 race niet meer teruggekomen. Dus ja, ik tel mijn zegenen wel. Uh, maar ik denk dat we nog lang niet ver genoeg zijn. We zullen veel verder moeten werken aan een duurzaam circuit van Zandvoort. Uh, een circuit van Zandvoort wat ook gedragen wordt door de omgeving... en niet alleen door Zandvoorters. Ik heb bovendien uh, in het verleden wel pogingen gedaan... om in een gesprek te komen met het circuit van Zandvoort. Ik heb op tafel gezeten met uh, toenmalig directeur Hans Ernst. Voorstellen gedaan, compromisvoorstellen... om te voorkomen dat we verdere procedures bij de Raad van State moesten voeren... <kijt> Maar helaas, ik heb er weinig reactie op genomen. Goed, dank u wel meneer Jansen. De volgende spreker is de heer Buescher. Namens de Koninklijke Horeca Nederland, als ik het goed heb. Maar dat zal hij wel vermelden. Helaas, goedenavond, dames en heren, raadsleden, college. Namens, uh, namens Koninklijke Horeca Nederland wil ik graag een uh, kleine uh, zegging doen hier... en onze voorkeur uitspreken. Althans, voorkeur, zoals wij er een beetje over denken. We hebben gisteren razendsnel moeten schakelen met ons bestuur... om uh, hier uh, deze uitsprint te redden, om uh, hier naar het gemeentehuis toe te komen... Maar het is gelukt. We staan hier en we hebben wel wat dingen waarin we graag ja, duidelijkheid willen richting het college. Uh, dat er geld, 4 miljoen, naar het uh, circuit gaat, althans besteed wordt in het circuit, roepen wij natuurlijk een uh, warm hart toe. Uh, je spreekt natuurlijk niet over een, uh, een klein bedrag. Een groot deel wordt opgebracht door de toeristenbelasting. Daar staan we ook uiteraard uh, positief tegenover. Maar er moet wel duidelijkheid zijn hoe dat verdeeld wordt en waar het precies aan besteed wordt. Dat is wel een, een ding waar de horeca Nederland wel voor staat. Voor de rest zijn we heel erg positief. En we kijken niet alleen inderdaad naar de 4 miljoen die dit jaar besteed wordt... maar we zijn zeker ook heel positief over het bedrag wat er in de toekomst weer terugverdiend zal gaan worden. En ik denk dat daar eigenlijk is inderdaad heel weinig aandacht aan besteed wordt. En het is niet alleen de horeca Zandvoort waar namens ik spreek... maar ik denk dat we namens heel horeca Nederland... ...een warm hart toedragen als je ziet wat er aan hotellerie, campings en dergelijke bezet gaat worden. Niet alleen tijdens het weekend, maar inderdaad, ik denk dat ook heel Nederland... ...gewoon weer, en niet alleen Zandvoort, maar heel Nederland gewoon wereldwijd op de kaart gezet wordt. En dat is iets van natuurlijk waar wij als Zandvoort enorm ja, trots op kunnen zijn... ...dat wij daar het middelpunt van mogen wezen. Ik woon hier ook zelf in het dorp, eh, zelfs in de rook van het circuit, het rubber... Uh, de geur, je ruikt het en het DTM is eigenlijk is het laatste, grootste evenement wat het uh, Zandvoort afgegaan is. Maar hoe mooi is het om s morgens wakker te worden met het geluid van de auto's. Ik bedoel, daar hoef ik hier denk ik de inwoners van Zandvoort niet over, van te overtuigen. Maar dat is mijn eigen...